Tien uur, Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. De politie heeft in de loop van de nacht alle lichamen van de slachtoffers van het bloedbad van gisteren weggehaald uit het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Dat kon pas worden gedaan nadat het technisch onderzoek was afgerond. Het winkelcentrum De Ridderhof is nog wel steeds afgezet met linten. Rond deze tijd begint in de Goede Herderkerk een dienst waarbij wordt stilgestaan bij het drama. Gisteren schoot een man van 24 aan het begin van de middag met een mitrieur om zich heen in het winkelcentrum. Zes mensen kwamen daarbij om het leven. De dader schoot zichzelf door het hoofd. Vijftien mensen raakten gewond. Het motief van de schutter is nog onbekend. Louis van Gaal is ontslagen als trainer van Bayern München, dat meldde Duitse media. De clubleiding heeft besloten tot het ontslag na het gelijkspel tegen FC Nuremberg. Door het gelijkspel heeft de Duitse club een achterstand van zes punten op de nummer twee... waardoor de kans op meespelen in de Champions League laag genoeg is verkeken. In Polen wordt vandaag de vliegramp herdacht... waarbij een jaar geleden de Poolse president omkwam. Door het hele land worden herdenkingsdiensten gehouden. Op het vliegveld van Warschau kwamen voor morgen nabestaanden van de slachtoffers bijeen. Precies een jaar geleden stortte in het Russische Smolensk een vliegtuig neer... met hoge Poolse functionarissen... Ze waren op weg naar een herdenking van de massamoord in opdracht van Stalin... op duizenden Poolse officieren in Katyn in 1940. Rusland en Polen liggen nu overhoop over de herdenkingsplaketten van de vliegramp. In de Poolse tekst wordt verwezen naar de moordpartij in Katyn... maar de Russen hebben de plakketten gisteren vervangen... door een versie waarop alleen naar de vliegramp wordt verwezen. Duizend woedende Polen hebben gisteren daartegen geprotesteerd... bij de Russische ambassade in Warschau. Het weer, vooral vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen de 14 en 21 graden. Ook morgen zonnig en warm, de dagen daarna wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS-journaal. Villa Park, een plankenvloer in parketkwaliteit. Kijk op bruinzeelvloeren.nl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 De Maori's zijn er weer. Kom zaterdag en zondag naar Museum Volkenkunde in Leiden en beleef de Maori-cultuur. Doe mee met workshops, weven of schilderen en bekijk de demonstraties van Maori-wapens en muziekinstrumenten. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Kijk voor het complete programma op volkenkunde.nl. Vandaag viert Space Expo in Noordwijk met de Dag van Gagarin dat het 50 jaar geleden is dat de eerste mens een ruimtevlucht maakte. Naast een presentatie over deze reis zijn er tal van lezingen, is er een ruimtevaart- en sterrenkundebeurs, komen de stormtroepers uit Star Wars langs en oefent Flip de Beer voor astronaut. Voorpret op space-expo.nl. Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het Lekkerweg in Eigen Land. Dit is Radio 1.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 Paul van der Graag en Jos Palm. Ja, goedemorgen en welkom bij OVT. Vandaag met een kortere aflevering dan gebruikelijk... vanwege de Marathon van Rotterdam nemen de collega's van Max en de ONR... de uitzending namelijk vanaf 11 uur van ons over. Maar tot die tijd staat in OVT één thema centraal. Ja, en dat thema is kap... Uh, knap, knap crimineel. En dat is ook de overkoepelende titel, titel van een aantal programma's... die de VPRO deze week op radio en televisie uitzendt... en die allemaal op een of andere wijze aandacht besteden aan criminaliteit. En in OVT gaan we daar het komende uur ons steentje aan bijdragen. En we gaan kijken, wat zijn er nou voor ideeën geweest... over de ontwikkeling van het genezen van de misdadiger van de boef? Want in de loop der even ontdekte men dat straffen alleen niet hielp... dat je ook iets moest doen om te voorkomen... dat mensen in oude fouten eh, zouden vervallen. Wij willen weten, wanneer zijn die ideeën... over verbetering en genezing ontstaan? Hebben ze gewerkt en hoe ging het daarmee verder? Ja. En daar gaan we over praten met rechtshistoricus Sjoerd Faber... criminoloog en hoogleraar forensische psychiatrie Frans Koenraad... en met ervaringsdeskundige Gerrit Stanneveld... die zelf ruim 15 jaar in gevangenis en TBS-kliniek heeft doorgebracht... maar nu het rechte pad gevonden heeft en op scholen voorlichting geeft. En ook de kolonist van vandaag, Henk Hofland... heeft zijn verhaal op het thema criminaliteit toegespitst. Maar voor dat alles, nu eerst een bericht uit het nieuws van eerder deze week. De laatste onbekende soldaat op het militair ereveld Grebbeberg in Renen is geïdentificeerd. Het is de dienstplichtige Brummelhuis. Hij blijkt in mei 1940, kort na de Duitse inval, om het leven te zijn gekomen. De man is geïdentificeerd met DNA-materiaal van nabestaanden. De Oorlogsgravenstichting had om het onderzoek gevraagd en is blij met het resultaat. Jazeker, dat is fantastisch nieuws dat uh, uiteindelijk een, een onbekende geïdentificeerd kan worden. En dat je dus het slachtoffer uh, het zijn naam kan teruggeven. En dat zijn graf kan worden ingericht met een, uh, met een grafsteen met daarop zijn personalia. Brummelhuis volgt met zijn eenheid in de Nou, Nu blijkt werd hij al in 1940 in een naamloos graf begraven. Hij zal met militaire eer worden herbegraven. Ja, deze week werd bekend dat de laatste onbekende soldaat van het militair ereveld Grebbeberg is geïdentificeerd. Het gaat om soldaat Willem Franciscus Brummelhuis van de 16e Mitrieur Compagnie. En die is weer van de 4e Divisie. Hij kwam om op 13 mei tijdens het bombardement van de Duitsers op de Grebbelinie. En dankzij DNA-onderzoek werd duidelijk dat de man onder de steen met het opschrift. Onbekende soldaat, inderdaad, de destijds jonge soldaat Brummelhuis was. Ja, en Brummelhuis was een van de vele soldaten die tijdens de slag om de Grebbeberg het leven liet. Maar om hoeveel Nederlandse militairen ging het eigenlijk? En hoe zat het ook alweer met die voor Nederland traumatische slag? Aan de telefoon hebben we militair historicus Jan Schulte. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Um, even het nieuws van deze week. Met Willem Br Brummelhuis is inderdaad de laatste Nederlandse militair van de slag bij de Grebbeberg terecht. Nee, dat is niet het geval. Er zullen er ongetwijfeld <coughs> nog meerdere komen. Maar dat heeft natuurlijk te maken met het huidige DNA-onderzoek, wat dat mogelijk maakt. Maar zijn er nog een paar vermist? begrijp ik dat goed? Er zijn er nog een aantal vermist, vermoedelijk vier. Maar er kunnen er best ook nog uh, meer zijn. Dat is, dat is niet de, helemaal duidelijk. Ja. Maar, maar, maar dit was de laatste waarvan uh, de resten... Laatste... die geïdentificeerd is. Of uh, uh, kon worden ook, of niet? Ja. ja. Goed, de slag van 11 tot 13 mei. Wie vocht, tegen wie hoeven we niet te vragen natuurlijk, nee, maar nee. Hoe, hoe waren de krachtsverhoudingen? Kun je dat voor ons kort schetsen? Nou, de Duitsers uh, waren numeriek natuurlijk uh, wel uh, sterker. Aan de andere kant, je moet kijken wie in de frontlijn kan vechten. En als we kijken bij de Grebbeberg, dan uh, is daar geen sprake van een uh, geweldige numerieke Duitse meerderheid. De slag zelf begint, u heeft dat al gezegd, op 11 mei. De Duitsers vallen 10 mei aan, zijn de avond van de 10e mei in de buurt van Renkum. Hun aanval op de, de Gebelinie, het zwaartepunt, dat lag bij de Gebelinie op de weg in Wageningen, Rhenen. En ze beginnen dus eigenlijk de aanval in de ochtend van de 11e. En dan voor die Gebbenberg, dat is een vlak gebied met uh, boomgaarden. Uh, dat was uh, een, een stelling, een voorterrein wat verdedigd werd. En daar zijn ze de hele dag mee bezig, uh, de elfde. En dan tegen de avond, smiddags een uur of vijf, is men aan de voet van de Gebberberg. Ja, dus Numeriek maakte het dus uh, niet zoveel verschil. Maar hoe zat het met de bewapening? Hoe ze, de, de, de mythe was dat onze bewapening echt zeer bedroevend was in die tijd. Ja. Uh, nou, over, overigens de geweren, de Nederlandse geweren waren van dezelfde kwaliteit als de Duitse geweren. De Duitsers hadden wel het uh, voordeel van het uh, luchtoverwicht. Uh, de inzet van de artillerie. dat stelde bij ons niet zo verschrikkelijk veel uh, voor. En uh, het voordeel van de aanvaller. En de aanvaller is altijd in het voordeel ten opzichte van... Uh, ...van de verdediger, want de aanval heeft een positief doel. De eerste aanvalstroepen, daar waren ss bataljons ...die waren wel voorzien van automatische handvuurwapenen... ...dus pistoolmitrieurs en dergelijke. Aan de andere kant waren het nog helemaal geen elite-troepen... ...maar waren wel geweldig opgefokt. En maar vakmanschap zat er nog niet veel bij. Ze waren beter gemotiveerd, misschien moet beter je zeggen. Beter gemotiveerd is uh, wat net eruit gedrukt, ja. ja. En, en de eigenlijke slag om de Grebbeberg. wanneer begint die dan precies? Die begint uh, op de 12e, 12 mei. Een uh, geweldige Duitse in beschieting En dan de inbraak... Uh, die vindt plaats uh, in de ochtendmiddag uh, van de 12e. En dan rukken ze op langs die weg, uh, ongeveer tot waar heden ten dagen het Oorlogskerkhof uh, ligt. En dan gaat men de volgende dag verder, de 13e mei. Uh, dan wordt de rest van de uh, Geubenberg veroverd. En uh, dat bruggenhoofd wordt, uh, die inbraak wordt uitgebreid in de richting van uh, Achterberg. En daar ergens uh, komt uh, dan onder andere Brummelhuis om. Ja, hij, hij sneuvelt waarschijnlijk door uh, vuur van granaten van uh, vijandelijke uh, beschieting. Ja, de meeste slachtoffers vallen door de artilleriebeschietingen. Uh, het gevecht van uh, man tegen man is uh, een, een uitzondering. Tenzij in bijzondere omstandigheden. En dat vindt natuurlijk wel plaats op de Gebberberg. Want dat is natuurlijk maar een betrekkelijk klein gebied. Waar eh, ook overigens grote verwarring eh, heerst. En dan, dan zie je dus ook wel man tegen man gevechten. Er sneuvelen overigens op de Gebbenberg ongeveer eh, 400 Nederlanders. 380, eh, 400 en aan de Duitse kant uh, een, een man of 200, 220. Dus aanzienlijk minder. Want het, het beeld is altijd geweest dat Nederland het... Of altijd, maar er is zo'n beeld dat Nederland het eigenlijk amper... Dat, ja, dat het niet veel voorstelde wat wij gedaan hebben, onze jongens. Maar dat, dat is geloof ik inmiddels achterhaald, hè? Uh, nou, nee, je kan dat op de Gebbeberg niet zeggen. Dat is natuurlijk een heel... Uh, uh, daar viel de Duitsers ook tegen hoor. Maar het had geen nadelig effect voor de Duitse operatie in zijn totaliteit. Omdat de Duitse overwinning eigenlijk in Brabant uh, gehaald werd. En de Grebbenberg en de Grebellini maar een uh, nevenactie was. Ze vonden het eigenlijk helemaal niet slecht dat de weerstand daar wat heviger was. Want er werden Nederlandse troepen gebonden. Ja, Kan, kan je in die zin uh, concluderend zeggen dat... Uh de aandacht die die Grebbelinie en die Slag om de Grebbenberg in Nederland altijd krijgt... Uh, dat de betekenis van die slag wat overschat wordt? Uh, de, de slag zelf, kijk, het was een hevige slag. En uh, het is in, uh, terecht dat daar het monument is, dat daar het oorlogskerkhof is. Het is het meest bloedigste oorlogs- op slagveld wat wij uh, kennen. Maar uh, als uh, de invloed op totaal van uh, de gevechtshandelingen speelt het uh, geen rol van betekenis. We, Wel, hebben, de, we ja. hebben de oorlog in Brabant verloren. Dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid. Juist, goed. Jan Schulte, bedankt. Ja, Dan gaan we het nu over criminaliteit hebben. Het thema bij de VPRO deze week waarin wij het in OVT gaan hebben... over de pogingen om daders te verbeteren dan wat te genezen. Maar eerst nog als inleiding erop de column van Henk Hofland... die zo zijn eigen ervaringen met criminaliteit heeft... Direct in aanraking komen met wat we noemen de criminaliteit... is een ervaring die bijblijft, als een smerige inbreuk op je bestaan. Een paar keer is mijn fiets gestolen. Ja, niks bijzonders, dat overkomt iedere Nederlander. En toch, die hoogst enkele keer dat ik eraan denk... wil ik weer weten welke infame handen dat slot kapot hebben gemaakt. Welke kont op dat zadel heeft gezeten. Eén keer is mijn auto gestolen en weer teruggevonden... Die auto heb ik meteen verkocht. Mijn meest ingrijpende ervaring speelt zich af ergens in het begin van de jaren tachtig. Ik schreef mijn columns voor NRC Handelsblad... op een mooie woedstok een onverwoestbare mechanische schrijfmachine. Van een laptop had niemand ooit gehoord. Internet bestond nog niet, laat staan e-mail. Een rustige tijd, zou je denken. Ik kreeg met de hand geschreven dreigbrieven van iemand die het niet met me eens was. En die tenslotte grote verwoestingen heeft aangericht... in het huis waar ik toen woonde. In die tijd is de vakterm de kleine criminaliteit ontstaan. Wat is dat? Er bestaat, voor zover ik weet, geen wetenschappelijke definitie van. Heel vroeger had je de kruimeldieven... die een appel of een banaan van een groentekar geristen... en hard wegliepen. Kantoorbedienden die een half velletje postzegels schapten... en daarom postzegeldiefjes werden genoemd. Allemaal uitgestorven. Een kleine crimineel is, denk ik, iemand van onder de dertig... die hier en daar vecht, steelt, desnoods pooiert... maar niet in die mate dat hij daardoor in de krant komt. Laat samen op de televisie... en er meer dan een half jaar voor wordt opgesloten. Gelukkig bestaan er statistieken... Op mijn zoektocht werd ik verwezen naar een nummer... van het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde uit 1977. Ik citeer. Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen... voor behandeling van door anderen opzettelijk toegebracht letsel... groeit van jaar tot jaar en is in een tijdsverloop van acht jaar... twee tot maal zo groot geworden. De hoogste aantallen klinische behandelde patiënten... Treft men aan bij de 20 tot 24-jarigen. Fracturen van de schedel, vooral die van de aangezichtsbeenderen, wonden en letsel aan de inwendige organen... zijn de meest voorkomende aandoeningen. In 1969 werden er 652 patiënten geregistreerd. Acht jaar later waren het er 1854. Voor 2010 heb ik nog geen cijfers kunnen vinden... Dit speelt zich allemaal af voor de term zinloos geweld in de mode kwam... en er stille tochten werden gehouden en met knuffels gegooid. De beschaving schrijft voort. In 1996 verklaarde Bisschop Muskens in een VPRO-programma... dat hij de armen niet kwalijk nam als ze af en toe eens proletarisch gingen winkelen. Dat wil zeggen, hier en daar iets uit de schappen pakken en dat niet bij de kassa melden. Misschien dat het door ons rivier wordt goedgekeurd. Maar ook hier zijn het weer twee partijen. Ik gun de armen alles. Maar voor de benadeelden is dit winkeler gewoon pikken, stelen... inbreuk maken op even oude afspraken. Een belediging. Dat had de bischop erbij moeten zeggen. Ik kom terug op mijn boze lezer van een jaar of dertig geleden... Zou hij het nu nog hebben geprobeerd, mijn interieur kwart en klein te slaan? Nee, hij had internet gehad. Hij had met tien keer per dag hartstochtelijk kunnen uitschelden, beledigen... en er had geen haan naar gekraaid. Er zou eens een bloemlezing moeten worden gemaakt... van wat boze mensen op internet ten beste kunnen geven. Het is de digitale hel... En dat wordt wel eens vergeten, maar e-mail bevordert de absolute vrijheid... en in bepaalde gevallen wordt de criminaliteit ermee beperkt. Ja. Henk Hofland, bedankt. Uh, ja, van de kleine criminaliteit naar de iets grotere, zal ik maar zeggen. Uh, de rechterlijke macht uh, ligt de laatste jaren regelmatig onder vuur... Er is te veel begrip voor de dader. Er wordt volgens critici niet streng genoeg gestraft. Gevangenissen worden afgeschilderd als hotels. En de taakstraf wordt door de critici al helemaal niet serieus genomen. In Nederland pemperen we de crimineel in plaats van hem hard te straffen. En daar moet verandering in komen. Resultaat? de roep om minimumstraffen, verscherping van de regels... en meer aandacht voor het slachtoffer... en zijn behoefte aan schadeloosstelling en vergelding. Ja, en hoe is het zover gekomen? Sinds wanneer is men bij de bestraffing van de daders van misdaden... naar die daders zelf gaan kijken? Naar hun achtergronden, motieven en hun mentale staat? En wat betekende dat oog voor de dader vervolgens voor de bestraffing? Twee hoogleraren hier aan tafel en één ex-crimineel... Aan tafel ook uh, Sjoerd Fabel, Frans Koenraad en Gerrit Stannenveld. Allemaal welkom nogmaals. Uh, voor we het over de geschiedenis gaan hebben, even naar de actualiteit. Er wordt de laatste tijd steeds vaker gezegd, zijn geluiden die we steeds meer horen. Er, de misdaad, de criminelen worden teveel gepemperd. Heren, deskundigen, deskundige uh, Frans Koenraad, zit daar wat in? Ik heb, bepaald, ik heb bepaald niet de indruk dat er sprake is van een verregaande mate van pampering. Het gaat in eerste instantie gaat het om een beperking van de bewegingsvrijheid. Je bent opgesloten in een penitentiaire inrichting. Je bent voor allerlei uh, activiteiten ben je afhankelijk van een uh, ploeg van personeel. En in dat opzicht... Uh, ja. De, de, het laat ook, ook iets zien van de mate van civilisatie... waarin we met uh, gedetineerden omgaan. en In dat opzicht uh, is er in ieder geval een uh, zekere mate van, uh, van, van zorg. Maar het, toch in belangrijke mate gaat het om de, uh, om de, de, de bewegingsvrijheid... de, de uh, vrijheidsbeperking die een belangrijke rol speelt. Maar eigenlijk zeg je... Je dus zegt u dus, pampering is een helemaal verkeerd woord? Dat vind ik eigenlijk niet van toepassing. Niet van toepassing. Is dat ook soort Faber? Ja, ik, ik moet er niet aan denken om in de gevangenis uh, te zitten. Ik denk dat er een andere belangrijke vraag achter zit. Uh, dat is, uh, moet je streng straffen of strenger of lichter straffen? En dat hangt natuurlijk van heel veel verschillende dingen af. Let je alleen op de daad of ga je ook kijken wie de daad gepleegd heeft... Uh, uh, het hangt ook af van de krant die je leest of van de tv-programma waar je naar kijkt, of de politicus waar, naar wie je graag luistert. Maar eigenlijk en... wordt het dus bedoeld als men zegt, er wordt te veel gepampt, er wordt niet streng genoeg ja, gestraft. Dat ja. denk ik wel. Ja. En zijn, is, het, zit daar dan iets in, of is dat. Het prototype wat nogal eens een rol speelt, is dat. Uh... Uh, het beeld van de gedetineerde met een uh, lode bal uh, aan de, de voet gekluisterd... dat is eigenlijk het, uh, het beeld wat nog ja, maar... een hoop mensen uh, nogal eens voor zich hebben... terwijl dan het beeld nogal eens naar voren komt dat er ook in een penitentiaire inrichting... Uh, gedetineerden uh, de tv kunnen bekijken, die ze zelf hebben gehuurd. Waar ze zelfs porno op konden kijken. Dat, dat is, is ja, inderdaad een, een contrast ja. van, uh, ja. van, uh, ja. uh, van een enorm uh, ja. verschil. Van, en dat uh, is voor de buitenstaande die dit allemaal van verre afstand kent... eigenlijk allemaal onbegrijpelijk. Dan wordt iets al gauw pimperen. Ja, want ja. wij willen gewoon de Dalton zien met, ja. een, met, met, een, met een ketting en een zware bal ja. aan hun been. Ja. ja, tenzij men persoonlijke ervaringen heeft met, uh, met de misdaden. Misschien al niet die fietsen van Henk Hofland, maar ja. ernstige zaken. Ja, het is natuurlijk wel verschrikkelijk wat je kan overkomen. Hè? Maar uh, heel veel mensen gaan af op uh, die sensatiezaak die uh, gisteren op de tv was. Ja. Ja. Ja, nou, nou hebben we ook iemand aan tafel zitten die zelf uh, die straf heeft ondergaan, Gerrit Stannenveld. Dat opgesloten zitten, uh, is dat pamperen? Is een gevangenis een hotel? Nou, ik, heb, ik spreek hem voor mezelf. Ik heb uh, bijna twintig jaar gezeten. Vanaf mijn zestiende. En uh, nou, ik kan niet zeggen dat ik uh, gepamperd werd. Ik bedoel, ik heb het grootste gedeelte in isolatie doorgebracht. En ik heb het echt wel als uh, straf ervaren. Ja. Maar er is natuurlijk veel veranderd. Toen ik voor de eerste keer in de gevangenis kwam, was 1980. Toen had je nog geen televisies op je cel. Toen zat je bijna. 18, 19 uur per dag achter de deur. En uh, ja, toen was het anders. Ja. Kijk, nu hebben ze de mensen wel een televisie op de cel gegeven... maar ze vergeten er wel bij te zeggen... dat ze daardoor uh, meer uren per dag achter de deur zitten. Dus in verband met bezuinigingen en zo. Ja, ja, net als je kinderen, als je een groot gezin hebt... Een je hebt geen tijd, zet maar voor de tv, ja. Ja. zoiets. Geef ze een televisie, desnoods met porno, dan zijn ze stil. Ja. Hm. Maar jij bent dus wel degelijk... Echt gestraft door daar geïsoleerd opgesloten te hebben gezeten. Je hebt ook het levende bewijs dat uh, uh, dat verbeteren kan. Want jij gaat nu scholen langs als ervaringsdeskundige... om te proberen de jeugd op het rechte pad te houden. Hè? Ja, overal waar ik gevraagd word, dan uh, wil ik mijn verhaal wel vertellen. En wat is het eerste wat je ze vertelt? Nou, ik vertel hun uh, over mijn eigen leven... hoe dat is gelopen, hoe je kan... Hoe je, wat de vele valkuilen zijn van het leven... hoe je het verkeerde pad op kan raken... hoe dat kan beginnen nu in deze tijden... Uh, met een breezertje, met een ecstasy... met een snuifje kook... en hoe je dan helemaal eigenlijk uh, kan ontsporen. En dat dat in het begin heel onschuldig is... maar dat dat toch... Uh, ja, dat je de gevaren daarvan niet moet onderkennen. Ook niet van jointjes en dat soort dingen. Maar... Um... Waarvoor precies, wat, wat heb jij gedaan waarvoor je twintig jaar in totaal hebt, hebt moeten zitten? Kun je dat niet omdat we dat nou uit sensatie zucht... maar ja, we moeten toch gewoon even weten waar we het over hebben. Wat zijn de dingen die je gedaan hebt en waarvan je zegt daar ben ik de rest van mijn leven mee zoet om daarvan af te komen in mijn hoofd? Ja, het uh, programma is te kort om het allemaal op te noemen, maar ik bedoel alles nou, wat dan God noem maar de ergste dingen. Ja, alles wat God verboden heeft. Dus dat is van, van iemand doodschieten tot politieagent neergeschoten tot mishandeling, tot overvallen, van inbraken. Eigenlijk alles uh, wat niet deugt, zeg maar. Dat is veel. Want, dat is veel want, ja. want, want jij was een... Want als ik het goed begrepen heb uit een ander... Uit, ook op je eigen site als ik het goed heb. Want je hebt een site die mensen kunnen ja, bezoeken... met wat ze kunnen zien en horen... wat er allemaal met je gebeurd is. Er is ook ooit een reportage gemaakt. Ja. Uh, jij hebt ook op een gegeven moment twee agenten neergeschoten... Ja. omdat ze jou ongevallig iets vroegen over een helm die je niet droeg. Nee, kijk, het of hoe zat het? Nee, het zat anders. Kijk, ik, eh, vanaf mijn vijftiende jaar lig ik in de clinch met de politie. En eh, dat heb ik natuurlijk voor het grootste gedeelte aan mezelf te danken. Want ik was altijd, eh, met vijftien zat ik al, eh, was ik in het breken. Ramkraken het doen, eh, rijden zonder rijbewijs. Dus de politie hield mij aan. Dus nou, een paar keer stop je nog en de volgende keer rij je weg. En als ze dan te pakken kregen, dan werd er gewoon excessief veel geweld gebruikt. Dus ze werden uit die auto getrokken. Ik kreeg de handboeien om en een flink pak slaag. Dus, en hoe meer hun geweld tegen mij gebruikte, hoe meer geweld ik ook... Weet je wel, het was een spelletje aan het worden. Maar op een gegeven moment denk je, ik moet ze voor zijn. Op een bepaald moment dan ontspoor je gewoon. En dan, je, dan bouw je zoveel haat op. En uh, ja, dan zie ik niet meer de... Dan, ik zag de man in de uniform niet meer als een persoon. Ik zag alleen maar blauw. En alles wat blauw was, dat was gewoon mijn vijand. Dat was slecht. Kijk, hun namen ook ten aanzien van mijn persoon... Uh, geen restricties meer in acht. Dus ik werd ook gewoon uh, met handboeien om... door een paar man in elkaar getrapt. En op het laatste dan heb je geen gevoel meer van... Uh, ja, dat is een huisvader met ook twee kinderen. Nee, dan denk je... Uh, weet je ik zag hem gewoon puur als vijanden. Ja, want, want we hadden het daar even voordat het programma... Uh, toen we straks koffie ja. zaten te drinken... hadden we het even met z'n tweeën over van... wat is nou eigenlijk het grote probleem? En toen vatte jij het als volgt samen van... je bent... Uh, je bent gevoelsmatig zo, zo in je eigen wereld... en zo als het ware onderontwikkeld... en zo weinig empathie voor andere mensen... dat je dit soort dingen vanzelf doet. En het is een hele lange weg om te ontdekken... dat andere mensen ook gevoel en pijn hebben. Precies. Ja. Kijk, Het heeft voor mij heel lang geduurd voordat ik me kon inleven... In, uh, in het leed van andere mensen. Kijk, Als crimineel zijnde, dan mis je die factor. Want als jij je kunt inleven, als je empathie hebt met je medemensen... dan ben je ook niet meer in staat om je medemensen kwaad te doen. Maar als jij dat niet hebt, als je zeg maar een, een, een, een nihilistische levenshouding erop nahoudt, dan, uh, dan interesseert het leed van andere mensen je niet. Je bent alleen maar gericht op, je, op de bevrediging van je eigen behoeftes. En daar gaat alles voor aan de kant. Ja, en uh, dat is jouw. Dat heb jij gedaan. Je bent daarvoor gestraft. Even voor de duidelijkheid, je bent. Even heel kort je strafcarrière. Wat, wat, wat is er precies? Ja, 15 jaar uh, in de gevangenis gezeten en 2,5 jaar in het tbs zo... Samengevat. Ja. En nu, en nu zit ik... je hier? Ja. En Gewoon hier. als vrij man, dat is toch een felicitatie waard. Ja, bent. dankjewel. Ja, want Jure Vraven, wij zijn een historisch programma en dit is een 20e eeuws verhaal. Als je wat verder teruggaat in de geschiedenis. Eh, als je pakweg 200 jaar geleden een overheidsdienaar had neergeschoten. dan was je er heel anders uh, afgekomen. Ja, ja. Er waren niet zoveel wapens uh, in omloop als tegenwoordig, ja. maar. Inderdaad, ja. Uh, je zegt pak weg 200 jaar. Maar echt precies 200 jaar geleden hebben wij uh, een wetboek van strafrecht gekregen. Het Franse wetboek van strafrecht. Omdat Nederland toen een onderdeel van het uh, Franse keizerrijk was geworden. En dat had nog heel duidelijk de geest in zich van... ja, als je iemand doodt, dan zul je zelf ook op het schafot uh, die straf moeten ondergaan. Dus dat was een hele directe verbinding. Die daad, daar pas die straf bij. Het christelijke oog om oog taf ja. ja. Aan de andere kant is het wel zo dat toen... Uh, ook heel duidelijk een typisch Nederlandse ingreep is verricht in dat wetboek. He, we kregen een Frans wetboek. Maar uh, toen wij van de Fransen af waren, twee jaar later... toen hebben we gezegd... Uh, de rechter mag altijd rekening houden met verzachtende omstandigheden. He, dus dat, was, dat was ook toen al? Dat was ook toen al. Alleen in het geval er een doodstaf moest uh, plaatsvinden... daar moest een andere oplossing voor komen. En toen is in Nederland op grote schaal gratie toegepast... in de loop van de 19e eeuw. He, dus uh, er is altijd sprake geweest van matiging. Het zei door de rechter omdat hij dat mocht. Uh, rekening houden met verzachtende omstandigheden. Het zij door uh, de kroon. Hè. Ja. Maar, ja. maar, maar waarneer is men ook gaan kijken naar de persoon van de verdachte. Die bijvoorbeeld, ja. weet ik wat, die thuis mishandeld werd. In opvoeding, ja. uh, kinder ter huizen. Er uh, ja, zijn dat soort dingen in een rol gaan spelen. Dat is niet heel duidelijk ja. uh, in een bepaald jaartal vast te leggen. Dat, dat jaartal dat ik net noem, uh, 1811. 18, daar zie je nog dat, dat dat niet kan volgens de Fransen. En wij gaan dat dan veranderen. Maar in de loop van de ja, 100 jaar, 1750 tot 1850, is dat tot ontwikkeling gekomen. En een heel, heel bekend voorbeeld is het uh, begin van de 19e eeuw de zaak van Harmen Alfkens. Dat was een, uh, een, een Duitse immigrant in Amsterdam, bakker in de Jordaan. En die heeft twee van zijn kinderen uh, uh, gedood in een ja, vlaag van verstandsverbijstering. Ik, ik, ik ben geen uh, deskundig op dat het, het terrein, hij was in paniek. Uh, nou, een heel verhaal. En uh, wat was normaal in die tijd toch nog wel over het algemeen? Dat zo iemand dan de doodstraf kreeg. En dat hebben de rechters niet gedaan. Die hebben het tot een overigens wel heel zware straf veroordeeld. 50 jaar gevangenisstraf, maar niet de doodstraf. Omdat men zei, ja, uh, we kunnen de, dit deze man niet volledig aanrekenen. En is dat dan ook een moment dat ze zeggen... nou ja, we halen een dokter erbij in de rechtszaal? Of een toen een... gehoord, hoe kwamen ze op dat idee dat dat niet kon? Ja, daar, daar wordt wel over getwist. Uh, je zou kunnen zeggen dat in dat geval... Uh, de rechter zelf wel het idee hadden dat het zo moest. hebben wel overigens een arts geraadpleegd. En die zeiden ook van... ja, dit is een geval van nou ja, melancholie... de, de, de terminologie van die tijd. En, en zo, is het, uh, ja. uh, zo is het gekomen. En het was wel, toch nog wel bijzonder, omdat en de officier van justitie en een van de rechters samen... hebben daar een boekje over geschreven. Zo bijzonder vonden ze dat zelf ook nog wel. Dat ze, ja, ja. Ja. Ja. En, en, want want speelden politieke ideeën uit die tijd daar ook een rol bij? Een ja, verlichtingsidee? Ja, je zou kunnen zeggen dat de verlichting in dit opzicht... twee dingen heeft betekend. In de eerste plaats uh, veel meer letten op de mogelijkheid om misdaad te voorkomen. He, dat is een heel duidelijke lijn in de verlichting. En het tweede is inderdaad dat idee dat, dat je niet alleen... Op moet denken om datgene wat er gebeurd is, hè, wat iemand heeft misdaan. Maar ook wie heeft dat eigenlijk gedaan? Hoe is het gekomen? Ja. Uh, Frans Komraad, um, eenzame opsluiting. Wij, wij zien het nu uitsluitend als straf. We hebben het nu over de jaren 50, 30 van de 19e eeuw. In 1860 wordt geloof ik in Nederland de doodstraf afgeschaft. Uh, en dan gaan we eenzame opsluiting ook zien als een soort uh, manier... Om mensen te verbeteren, om ze tot één keer te laten komen. Was dat inderdaad zo? Was dat de gedachte achter? Toch ook om zoveel mogelijk. Uh, ja, de, de, de. Inderdaad, mensen tot één keer te, te laten brengen. Maar tegelijkertijd. Toch ook om ze duidelijk van elkaar. Uh, afgezonderd te, te houden. En in, in dat verband. Uh, ja, de. de, de, de het, het elkaar aansteken, dat, uh, dat werd hierdoor in ieder geval ook in uh, dat, dat belangrijke is. mate beperkt. Dus dat voor de tv zitten en in je, je kamertje alleen naar de tv kijken... en zo weinig mogelijk met anderen uh, zijn in de gevangenis... wat tegenwoordig weer meer de trend schijnt te zijn... is nog misschien nog niet eens een slecht idee. In dat opzicht. Dat element zit erin. Ja. Ja. Maar, uh, maar, maar, maar, ver, maar ver, verbeter je daar ook? Want het idee was, begreep ik, in de 19e eeuw... Ik weet niet, Sjoerd, uh, dat je... Door die gevangenisstraf tot één keer zou komen. en je zou beseffen wat je verkeerd gedaan had. werkte dat ook zo uit? Hoe moet je dat te weten komen? Dat is het probleem. Ja, ja. He? Je weet in ieder geval wel dat er negatieve effecten waren. zoals uh, zelfmoord en mensen die, die, die gek werden. He? Alleen een kanariepietje en een bijbel, dat is toch niet zo? Uh... Nee, nee, nee. Maar, maar Gerrit, Stanneveld. Uh, Stanneveld, uh, sorry, neem me niet kwalijk, mijn excuus. Uh, jij hebt twintig jaar gezeten, of achttien jaar, of noem maar op. Uh, dat er bij jou iets veranderd is. Was dat ook gebeurd zonder dat je had gezeten? Wat, wat, wat, kun jij er iets over zeggen? Dat weet ik niet. Dat, ja. kan ik, uh, dat, dat kan ik niet zeggen. Mijn leven is gelopen zoals het gelopen is. En uh, ja, de verandering die bij mij op gang is gekomen. Kijk, ik kan alleen over mezelf praten... Uh, wat ze hadden moeten doen, wat ik mis in het Nederlandse strafrecht... is, als ik om me heen kijk naar uh, de gedetineerden... die ik in de loop der jaren heb meegekend... is dat ze door de gevangenis eigenlijk alleen maar opstandiger en kwaarder werden... en vol met haat zaten en zo naar buiten zijn gewandeld. Wat hier in Nederland gebeurt is, als jij een delict pleegt bijvoorbeeld in moord... dan word je van het delict helemaal afgeschermd. En ik vind, in mijn geval, ze hadden me aan de haren naar het mortuarium moeten slepen... en je bij wijze van spreken met de neus in de wond moeten duwen. Van kijk, dit heb jij aangericht. En dan, weet je wel... Maar je wordt er helemaal van afgekapseld. Oké, okay, dus jij bent op het moment zelf... nadat het gebeurd is, ben je eigenlijk als het ware... te zacht aangepakt, zeg je nu. Nee, te niet, niet te zacht Top. aangepakt. Afgekapseld van mijn delik. Is de heer, is daar met in? Heerlijk, uh, kundigen. Als ik kijk naar de, de situatie op dit moment... in sommige tbs-klinieken... dan zie je dat daar duidelijk uh, ja, interventies uh, worden, worden uitgevoerd... waarbij de betreffende gedetineerde juist in contact wordt gebracht... met uh, de slachtoffers, nabestaanden. Uh, in ieder geval uh, toch wat meer dat soort uh, confrontatie... met datgene wat er gebeurd is. Uh, en dat heeft een belangrijke, een belangrijke effect, heeft een belangrijke rol... bij ja, toch uh, besef te hebben van wat er wat, wat men heeft aangericht. Uh, die confrontatie die is in dat opzicht uh, van groot belang. Ja, want, want dat gebeurt nu? W wanneer is men op het idee gekomen om dat soort dingen te doen? Afgelopen decennia zie je dat dat in het kader van... bijvoorbeeld uh, systeemgeoriënteerde therapieën... dat dat een belangrijke rol ja, is gaan vervullen. En niet alleen maar het, uh, het uh, model van de, de dokter en de patiënt... maar juist het systeem ja. waar, uh, waar ook het... Dan lastig gelegde feiten een belangrijke rol van uitmaakt, ja. is daar. Uh... Ja, nee, maar goed, want u bent op dat gebied gespecialiseerd. Uh, sinds wanneer kennen we überhaupt die doktoren en die klinieken waar mensen heen kunnen? Nou, in dat opzicht hadden we in de 19e eeuw niet. 19e eeuw niet. Uh, als we kijken naar het ja, begin van vorige eeuw zien we dat uh, als het ging om psychische gestoorde, gedetineerden... die werden voor een belangrijk deel geplaatst in. Het uh, Rijkskrankzinnige gesticht in Medemblik, Een uh, grote uh, groot, uh, rijksinrichting. Waar eigenlijk mensen terechtkwamen die uh, niet geschikt waren voor de gevangenis. En uh, eigenlijk te, te gestoord voor de gevangenis. En uh, te gezond voor, uh, uh, voor een uh, psychiatrisch ziekenhuis. En in dat opzicht zie je dat in dit soort instellingen zoals het Rijkskrankzinnig sticht in Medemblik, en voor vrouwen was dat in Graven, uh, uh, was deze voorziening beschikbaar. Uh, later uh, zie je dat uh, die, die, die, die inrichting die raakte duidelijk overvol en is op een gegeven moment uh, zijn er plannen gesmeed om de uh, maatregel TBS uiteindelijk uh, te introduceren, omdat daar is juist deze, deze, deze overgangsvorm uh, vanuit de, de Rijks, het Rijkskrankzinnig gesticht... is in de uh, TBS-klinieken uiteindelijk een, uh, ja, een vorm geworden... die afgelopen eeuw een, uh, een belangrijke rol vervult. Zeker als het gaat om psychisch gestoorde gedetineerden die ernstige delict hebben gepleegd. En dat opzicht zie je daar ook afgelopen eeuw een duidelijke verschuiving in. Als je kijkt naar de, de beginperiode van de TBS... dan zien we dat daarin vooral mensen terechtkomen in die TBS-klinieken... als gevolg van uh, delicten uh, zoals uh, seksuele delicten en vermogensdelicten... Uh, agressieve of gewelddadige delicten kwamen in die beginperiode er eigenlijk relatief weinig, weinig voor. Momenteel zien we dat het voornamelijk gaat om vermogens, uh, sorry, om seksuele delicten en uh, agressieve delicten. En eigenlijk de, de, de, de populatie in tbs-klinieken is die van vooral uh, uh, delicten met een agressieve component. Goed, laten we, voor we daar op, nog even op doorgaan. Even luisteren naar zo'n moment in de geschiedenis dat niet onbelangrijk is. We gaan even luisteren naar de beroemde forensische psychiater Pieter Baan op wiens initiatief in 1949. De Psychiatrische Observatiekliniek wordt opgericht, die later naar hem wordt vernoemd en die iedereen kent als het Pieter Baan Centrum. Even luisteren. Als je gewoon op zijn boeren fluitjes denkt... Hè? Dan merk je, dit zijn zieke mensen. En dan zegt de rechter, ja, alsjeblieft. Maar als die psychiater ja nou, die vent, hè? met één ziek noemt die misdaad, maar dat zeg ik niet. Ik zeg dus dat 100% van alle mensen neigt tot verkeerde dingen. Dat de rechter, laten we zeggen, 100.000 man per jaar te pakken krijgt. Waarom mag ik dan niet van 5 van die 100.000, of van 10, of van 100 van die 100.000 vaststellen dat ze gestoord zijn, omdat ze dwangmatig zijn, omdat ze onvrij zijn? Ja, dat was dus uh, Frans Koornhout zitten te glimlachen. Uh, jij hebt Pieter Baan misschien nog wel gekend. Ik weet het niet, niet gekend, ja. maar je kende de stem. Ja. Uh, dit is een belangrijke man. Deze, hij legt uit dat iedereen in feite dit kan overkomen, dat het dus een ziekte, een afwijking is en iedereen te genezen is. Geloven we dat de hele dagen nog steeds? Ik vind dat uh, ver gaan. Uh, ik vind het ook voor die periode ver gaan. Uh, het is, uh, ja, hij had inderdaad een. Uh, uh, ...haast grenzeloos enthousiasme van datgene wat de, de psychiatrie allemaal zou kunnen. Er zijn ook wel uitspraken van een bekend dat hij zei van... ...geef mij een, uh, een buidel met geld en ik genees alle psychopaten. Daarvan kun je zeggen dat dat in de loop van de tijd... ...wel wat een uh, alt-enthousiaste uh, uh, gedachte is geweest. Maar ook het kan, kan, ook... kan ook zijn dat hij bedoeld heeft... ...het kan ons allemaal overkomen. Ja, ja. ja nee, uh, zeker. Ja. zeker. Ja. Dat meer. Ja, en laat mij ze behandelen. Ja. He, die honderd, van, he, honderd ja. van de honderdduizend was het, was zei ja. ja. Als ik kijk naar de titel van het programma voor vandaag... dan uh, heet dat het uh, Genezen van de Boef. Dat gaat eigenlijk toch om twee heel verschillende uh, thema's. Het Genezen is duidelijk een wat meer medische uh, invalshoek... En de boeven dan spreken over het strafrecht. En om die twee met elkaar te vervlechten zoals in die term besloten... dat gaat me inderdaad ook wat ver. Ik bedoel, er zijn gedetineerden waarvan je kunt zeggen... die zijn, uh, die zijn inderdaad te, gene te genezen. Maar dan gaat het niet om het genezen van het delinquent gedrag. Dan gaat het om het genezen of het behandelen van de, de psychische problematiek... of de psychische stoornis. Uh, en dat is toch een wat register dan het genezen van de boef. Ja, maar ja goed, wij zijn maar eenvoudige radiojongens... dus we vatten de dingen wel eens simpel samen... in de hoop dat dat wat losmaakt en dat doet het ook. Ja. Uh, ik wil dan ook even aan Gerrit vragen. Uh, jij bent zo'n iemand die dit allemaal is overkomen. Je hebt in een tbs-kliniek gezeten. Uh, als jij dat moet inschatten, hè, gewoon eerlijk inschatten... de mensen die er zaten, hoeveel waren er nou behandelbaar... Tussen aanhalingstekens te genezen en hoeveel niet? Hoe, hoe zie jij dat? Nou, ik kan er geen uitspraak over doen. Ik, heb, ik, beschik, ik beschik niet over die gegevens. Maar ik denk zeker dat, uh, dat die maatregel absoluut moet blijven. Ik denk dat er heel veel mensen bij gebaat zijn. En uh, ja, het, het genezingspercentage, ik weet het niet, dat, uh, dat is uh, het vak van die meneer. En uh, ja, ik heb er wel baat bij gehad. Nee, even dit. Wij, wij, wij zaten voor de pauze, of voordat dit programma begon, zaten we met z'n tweeën even te praten. En mm. toen zei je, er moet een klik in je hoofd komen. Een klik dat je ineens begrijpt, ik heb alles fout gedaan, het moet anders, ik moet mijn gevoel leren ontwikkelen. En, en toen zei je daarbij, ik heb veel mensen gekend, grote namen nu ook, die allemaal dood zijn. En daar kregen, die kregen die klik allemaal niet. Nee, dat is wat ik zeg. Kijk, er zijn criminelen die, zijn, die, die kiezen voor de criminaliteit uit overtuiging. En ik ben op een bepaald moment, ben ik die overtuiging kwijtgeraakt. Kijk, en op dat moment, als je die overtuiging kwijtraakt... dan ben je niet meer geschikt als crimineel. Snap je? Dus dan heb ik de handdoek in de ring moeten gooien. En ben je te zacht? Ik ben te zacht, ik sta er niet meer achter. Ik kan me inleven in het leed van andere mensen. Ik heb de verantwoordelijkheid over mijn zoontje. En ik wil hem niet zien opgroeien van achter de bezoektafel in de gevangenis. Dus er moet iets gebeuren. Je moet een bepaald niveau van zijn hebben... wil je zeggen van, ik wil dit niet meer doen. Dus ja, ik heb het geluk gehad dat ik dat heb, dat ik dat heb mogen ervaren. Ja, en heb je, dat, heb je dat ook ervaren? Is dat gebeurd in die TBS-behandeling? Nee. Betekende genezing ja. op een gegeven moment vrijheid. Hoe is dat gegaan? Het zal er zeker aan hebben toegevoegd. Maar het, uh, bij mij zelf, uh, het is het makkelijkste te spreken vanuit mijn eigen subject. Voor mij is het zo: het was, uh, ik heb uh, een hele tijd heb ik uh, zen-meditatie gedaan. Ik wil niet zweverig worden de zondagmorgen, maar ik heb wel veel aan meditatie gemaakt voor de zondagochtend. Ik ja. heb uh, veel aan meditatie ja. gedaan. Plus het vaderschap. En dan toch een op een bepaalde manier tot in inkeer komen van ja, dit is het niet. Wat maar ik heb dit aankregen. is wel aardig. Zenmeditatie en vaderschap als middelen om, ik zeg het nogmaals voor de helderheid, te genezen voor zover mogelijk. Dat, dat, dat, Zenmeditatie wordt, neem ik aan, voor zover ik weet, niet toegepast in de klinieken? Uh, meditatie en ontspanning, uh, ontspannings- en relaxatieoefeningen zullen ongetwijfeld in TBS-klinieken worden toegepast. Daar is op zich uh, uh, niks bijzonders aan, zou ik gaan zeggen. Ik wou nog even terugkomen ja? op dat verhaal van eerder van meneer Faber... met die doodstraf. Als je kijkt naar Amerika, daar is de doodstraf. En er worden nergens zoveel moorden gepleegd als in Amerika. Dus er gaat niet echt een preventieve werking vanuit. We hebben ook niet voor niks afgeschaft natuurlijk hè, nee. in Nederland. Dat is ja. een van de eerste, geloof ik, in Europa. En toch, Frankrijk bijvoorbeeld pas in, uh, nog na de oorlog, geloof ik zelfs. Uh, na de Tweede Wereldoorlog, geloof ik zelfs. 1870, wel. ja. Nee, maar als er weer van die dingen gebeuren, zoals gisteren in Alphen aan ja. de eh, Rijn... dan heb je altijd weer mensen die op de achterpoorten gaan staan... en die gaan lopen schreeuwen uh, voor een herinvoering van de doodstraf. Daar heb je toch wel enig begrip voor, of niet? Daar heb ik zeker begrip ja. voor, ja. ja. ondanks Alleen net wat ik zeg, dan verwijs ik weer terug naar Amerika... Ondanks dat je daar zeg maar op die elektrische stoel komt of op wat dan gaat er geen preventieve werking vanuit en worden er gewoon heel veel moorden gepleegd. Dus ik denk dat dat gewoon incidenten zijn die, ja, die, die zullen altijd terugkomen. Hopelijk eh, zo min mogelijk. Maar... Ja. ja, want jij probeert nu op heel kleine schaal eh, te voorkomen dat mensen in de situatie komen waar je zelf zat. Je geeft voorlichting op scholen, je hebt een eigen website. Op die website staat ook een. Lange reportage over wat je allemaal... Of eigenlijk gaat het over uh, het, het, het einde van jouw carrière. Ja. Dat schiet op die twee agenten. En daarin zie je ook dat... Uh, want jij zit op dat moment dat hij gemaakt is in de TBS-kliniek. Ja. Dat jij op een gegeven moment geconfronteerd wordt met het verhaal van die agenten. En we willen er een kleine collage uit laten horen. Het is het programma van de NCAV uit 1998. Het is gewoon die ene die recht voor me stond door zijn hoofd. En ik denk nou, die, die wat achter me staat, die zal wel een uh, wapen trekken en me in mijn rug schieten. Ja, toen word ik in mijn, uh, mijn gezicht geschoten. Ik, uh, ik val op de grond. Ik zie, uh, ik zie Peter, zie ik ook nog. Ik hoor dan nog een schot. Ik zie Peter dan ook nog uh, wegrennen. En ik zie dus dat uh, die persoon achter Peter aanrent. Ik kreeg de uitspraak, is dus geloof ik twaalf jaar, ben ik in hoge beroep gegaan, heb ik een uh, Pieter Baan Centrum heb ik aangevraagd voor een psychologisch onderzoek zeg maar. En uiteindelijk kreeg ik toen eis uh, zes jaar uh, gevangenisstraf aan TBS en in de uitspraak was dat vier jaar aan TBS. Hij wilde een gesprek hebben met uh, mijn collega en ik. Hij wilde zijn spijt betuigen, ook vertellen waarom dat hij tot zijn daad was gekomen. En nadat die man dat ons had verteld en uitgelegd... hebben we gezegd, oké, okay, laat hem maar eens een keer een brief schrijven. Laat hem maar eens een keer vertellen op papier... waarom hij tot zijn dader is gekomen. Dader en slachtoffer... die zijn, eh, ja, als, je, als het ware, emotioneel tot elkaar veroordeeld. Eh, die, en die losmaking van, daarvan kunnen ze ook alleen maar met elkaar haast... He, en dat kunnen ze ook alleen maar haast in, in een soort aangezicht tot elkaar. He, en dat zal dus gewoon die, dat losmakingsproces... Soms noemen mensen dat vergeving, maar dat vind ik een zwaar uh, woord. He, het kunnen vragen stellen, het een plek kunnen geven in je leven. Dat bevordert dus dat losmakingsproces. Ja, tot, tot zover deze collage. Uh, Gerrit. Het is niet niks wat je allemaal hoort dan. Ik denk dat heel wat van onze luisteraars nu zullen denken... vier jaar en tbs. Dat is eigenlijk heel weinig. Ja, laat ik het zo zeggen. Als, uh, som, ik, ik begrijp wat, uh, wat mensen soms kunnen voelen. Kijk, nu ook. Als ik bijvoorbeeld zeg, ik heb iemand doodgeschoten... en ik heb daar acht jaar voor gezeten. Dan zeg ik, dat vind ik weinig. Want als iemand mij doodschiet, vind ik dat hij er gewoon twintig jaar voor moet krijgen. Maar als het jezelf betreft, dan ben ik natuurlijk toch blij dat die straf zo kort mogelijk duurt. Maar gelukkig hoef ik niet op de stoel van de rechter te zitten. Dus uh, ja, ik heb vier jaar gezeten aan die TBS. Dan moet ik er wel even bij zeggen dat uh, ik, uh, dat kunt u vragen, ik ben een van de weinigen in de Mesagliniek die na 2,5 jaar met ontslag is gegaan. Ja. Het gemiddelde verblijf in de TBS is normaal zes tot acht jaar... en dat is nu alleen nog maar omhoog gegaan. Dus ik, heb, uh, ik was in uitzondering op die regelen. In die 40 jaar dat de mestdag bestaat, is dat nog nooit gebeurd. Ja. Maar wat we hier... Wat me in het verhaal van Gerrit ook erg opvalt... is dat hij zelf om uh, een behandeling of om onderzoek in het Pieter Baten-Centrum heeft gevraagd... terwijl je tegenwoordig hoort dat heel veel... Uh, mensen dat juist niet meer willen. En ik denk dat het komt dat het strafkarakter van TBS. veel sterker is geworden. He, door veel langer verblijf. Uh, mensen die niet behandeld worden en dergelijke. Dus dat is misschien ook een heel groot verschil. Toen had je ook, toen ik daar zat. waren ze net bezig met die hervormingen. van de longstay afdeling die ja. was er toen ook nog niet. Maar het oneindige karakter was er wel. Ja. Dus ik wist, ik wist ook niet dat ik. Uh, maar 6,5 jaar daarvoor hoefde te zetten. Het had ook 15 jaar kunnen zijn, of 20 jaar. Het, had, uh, het legt ja. ook na aan hoe het had uitgepakt binnen die kliniek. Maar het, het, het grote probleem, want Frans Koerlaert schetste dat al in het begin van onze uitzending, is dat door dat wij het thema de, het verbeteren van de genezing de, de, van de boef, is dat mogelijk. Maar we hebben het steeds over twee verschillende dingen: genezen en straffen. Dat zijn ja. eigenlijk twee verschillende trajecten die, waarvan wij de indruk hebben dat we in Nederland proberen die te combineren. En, dat, en, en is dat dan eigenlijk te hoog gegrepen. In het geval van de TBS blijkt dat het uh, wel degelijk uh, goed te combineren is. Maar dan spreken we dus wel over mensen... Die, bij wie sprake is van aandrukkelijk uh, psychische problematiek... psychische stoornis. Uh, die wordt in die kliniek uh, behandeld. En uh, zeker als je... De mensen die voor een soortgelijk delict een gevangenisstraf of een TBS opgelegd krijgen, als je die met elkaar vergelijkt, dan zie je dat, zeker als we spreken over de preventie, dat de TBS-maatregel duidelijk veel preventiever werkt. De, de, in, de, in dat opzicht zie je dat de, de gevangenis, de penitentiaire inrichting, veel meer een soort leerschool is. Voor nog, uh, nog meer criminaliteit. En dat opzicht uh, zijn het twee duidelijk heel verschillende uh, verschillendsoortige uh, sancties. Waarbij uh, ik inderdaad van belang vind dat de maatregel TBS, dat die een duidelijk preventieve werking kan vervullen en ook zal moeten blijven kunnen vervullen. Ja, Wat bestaat het risico dat het TBS... want jullie zeiden het net al, het, het krijgt steeds meer een strafkarakter en, en, en het heeft reputatie. Er zijn ook reputatieproblemen met de ongelukkigen, zeg maar even voor het gemak, die de laatste jaren gebeurd zijn. Is het risico dat het daardoor nog steeds meer een strafkarakter gaat krijgen en eindelijk om een, een soort veredelde gevangenis gaat lijken? Nee, ik, ik denk dat van belang is dat je uh, nagaat hoe lang is de gemiddelde duur van de, van de TBS en die is afgelopen jaar is die enorm uh, toegenomen. Op dit moment spreken we over een gemiddelde duur van, uh, van ruim tien jaar. Tien tot elf jaar. Uh, en dan spreken we dus over gemiddelde duur. Dat kan dus betekenen dat die voor een aantal nog, nog veel en veel langer is. Uh, dat, dat heeft een hoop advocaten toch... Toegebracht hun cliënten te adviseren van nou, dan maar ik eh, liever dat risico niet nemen om in die TBS terecht te komen. Aha. Dus we zitten wat dat betreft een beetje op de verkeerde weg. Als je goed, vragen, tot slot om, om, om af te sluiten. Want dan moeten we langzaam denk ik, gaan afsluiten, geloof ik. Ja, als dat eh, genezingselement of behandelingselement eh, onder druk komt te staan, dat lijkt me wel ernstig. Ja. Ja. En helemaal tot slot, eh, wat nu ook speelt en wat. We niet gezien hebben, maar Gerrit is geconfronteerd met zijn slachtoffers. En die slachtoffers hebben het gevoel... Uh, de dader komt na een aantal jaar weer vrij. Wij hebben levenslang. Uh, moet er ook aandacht... want men neigt nu meer aandacht aan het slachtoffergeven. Moet er ook meer aandacht voor het slachtoffer komen? Ik zou zeggen natuurlijk. Alleen het probleem is dat het, uh, het strafrecht of het strafproces daar niet voor bedoeld is. Dat is bedoeld om daders te straffen. En de slachtoffers zouden eigenlijk ergens anders terecht moeten dat ze gehoord worden, et cetera, is allemaal prima. Maar daar is het strafrecht eigenlijk niet voor. Het verhaal van het, van het slachtoffer hoort niet in de rechtszaal thuis. Nou, ja, eigenlijk niet. Helemaal tot slot, Sjoerd, ja, heel kort. In, de, in dat opzicht, nee, het, excuus is bij, het, eh, bij het strafrecht gaat het eigenlijk om te voorkomen... dat eh, de eigen richting ja. plaatsvindt. Dat is de, de betekenis, de, de essentie ja. van het strafrecht. Ja. Ja. Nou, dat, dat lijkt wel, een hele ja. heldere afsluiting. Heren, bedankt voor jullie komst naar de studio. We zijn al aan het einde gekomen van OVT voor vandaag. Want om precies 11 uur start in Rotterdam de Marathon. Daarover wordt u zo geïnformeerd door Max en de NOS Gezamenlijk. Wij zijn er volgende week zondag weer dan voor de volle twee uur van 10 tot 12. Voor nu nog een prettige dag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen.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 en atletiekbondscoach Gerard Nijboer. We hebben een atletiekcultuur waar middenafstand belangrijk is. Marathon lopen niet. Presentator Kees Grimbergen over zijn hardloopcapaciteiten. Ik heb pijn. Dan zei ik het misschien, maar ik heb het gewoon. En ook burgemeester Amoutanet en zanger Lee Towers. Zometeen, vanaf 11 uur... Alone. Govert van Brakel, eerste rang op de perstribune... bij de Marathon van Rotterdam. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is 7 voor 11. Dit is Juris Stubinitsky met het NOS Journaal. Alle slachtoffers van het bloedbad gisteren in Alphen aan de Rijn... zijn in de loop van de nacht uit het winkelcentrum de Ridderhof weggehaald. Ze konden volgens het Openbaar Ministerie nog niet worden geborgen... zolang het technisch onderzoek nog liep. Forensische experts zijn de hele nacht in Alphen aan het werk geweest... Een uur geleden begon in de Goede Herderkerk een dienst... waarbij in het begin werd stilgestaan bij het drama van gisteren. Enkele honderden mensen wonen de kerkdienst bij. Gisteren schoot een man van 24 aan het begin van de middag... met een mitrieur om zich heen in het winkelcentrum. Zes mensen kwamen daarbij om het leven. De dader schoot zichzelf daarna door het hoofd. Het motief van de schutter is nog onbekend. Hij heeft een afscheidsbrief geschreven... maar daar is volgens het Openbaar Ministerie... niet uit op te maken waarom hij dit heeft gedaan. In Japan keren veel geëvacueerden terug in de gevarenzone rond de kerncentrale in Fukushima. Ze willen er persoonlijke eigendommen ophalen. Sommige inwoners zeggen dat ze wel moeten, omdat ze niet door de overheid worden geholpen om een nieuw bestaan op te bouwen. Vanwege het stralingsrisico zijn mensen die in een omtrek van 20 kilometer rond de centrale wonen opgeroepen het gebied te verlaten. Bijna een maand na de verwoestende aardbeving en tsunami in Japan zitten nog 150.000 mensen in opvangcentra. Louis van Gaal is ontslagen als trainer van Bayern München, dat meldde Duitse media. Van Gaal zou de club aan het einde van dit seizoen verlaten vanwege tegenvallende resultaten, maar moet nu per direct weg. De clubleiding heeft besloten tot het ontslag na het gelijkspel gisteren tegen FC Nürnberg. Daardoor heeft Bayern een achterstand van zes punten op de nummer twee, waardoor de kans op een plaats in de voorronde van de Champions League nagenoeg is verkeken. Het weer veel zon, met temperaturen tussen de 14 en 21 graden. Ook morgen zonnig en warm, daarna wisselvallig en gemiddeld 14 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is Radio 1. Live vanuit het Manhattan aan de Maas, de perstribune van Max. Tot twee uur een verslag van de Rotterdamse Marathon met Govert van Brakel. Goedemorgen. Vanaf het Stadhuisplein in Rotterdam... waar de terrassen een minuut of vijf geleden nog vol zaten met mensen die zich laafden aan de zon. Maar al die mensen van die terrassen hebben zich nu in de richting van de startplek... Gespoed, een meter of vijftig bij ons. En die Houtkamp, de NOS-collega die mij terzijde gaat staan. en dadelijk alles gaat vertellen over de ontwikkeling in de marathon. Die mensen zijn die kant op gegaan om de start natuurlijk mee te beleven. Misschien krijgt u iets mee van de stem van Lee Towers. die zo meteen in de langs langstond. hoor, daar is hij. Ja, altijd natuurlijk. Lee Towers, Rotterdammer en Artenieren. die de mannen en vrouwen zo meteen weg gaat zingen. Een overvolle perstribune tot vanmiddag twee uur. Als gezegd, inderdaad, rechtstreeks vanuit Rotterdam vanwege de, de marathon. Heel veel duizenden mensen die gaan lopen. Natuurlijk de wedstrijdlopers, de uh, recreanten die het uh, parcours proberen te gaan afleggen in een uh, nieuwe recordheid. Want ze hebben allemaal stopbordjes natuurlijk bij zich. Jules van der Wart is onze vliegende kiep vandaag langs de route. Uh, Jules, waar sta jij? Nou, ik sta vlakbij het kanon. Uh, het vuur zit al in de lont. De burgemeester steekt zijn hand omhoog. Die is bijna klaar. De rode vlag staat omhoog. Het startsein kan bijna gegeven worden. Ik denk nog een paar seconden, het zal niet veel langer zijn. li is nog even te horen en de, vlag is nog, uh, de rode vlag is nog omhoog. Het kan nog heel even duren, maar uh, niet veel langer. Uh, alle hotemototen van uh, Rotterdam en Noordstreken staan uh, vlak bij mij om uh, ja, het blond uh, vuur te geven, zodat het kanon af kan gaan. Ik ga jou even onderbreken, Jules, want uh, verslaggever Andy Houtkamp... Die, die kent bijna al die wedstrijdlopers van gezicht en naam. die wat gaan we beleven vandaag? Ik uh, heb een heel goed gevoel, Govert. Het is uh, prachtig weer. Misschien zelfs iets te veel wind. Uh, men had uh, verwacht dat het windstil zou zijn, of 0 tot 2 uh, boven. Maar iets, als ik naar de vlaggen kijk bij de start, iets uh, te veel wind. Maar de temperatuur is perfect, het kan niet mooier eigenlijk... En er wordt heel veel verwacht van deze 42 kilometer en 195 meter in Rotterdam. Het is altijd een snel parcours, maar we hebben ook weer hele goede lopers. En dat blijkt ook uit het feit dat de beste tijd van de beste loper... Vincent Kibruto, natuurlijk een Keniaan... want het gaat om Keniaanen en Ethiopiërs in, uh, in de marathon, dat is 2.05.13. Nou, het parcoursrecord staat op 2.04.27, twee jaar geleden gelopen. Een legendarische finish van Duncan Kibet en James Kwambay. Dat was echt geweldig, een eindsprint. En echt op honderdste van seconden was dat op de finish toen uh, uh, uh, beslist. 2-0-4-27, het zou prachtig zijn als dat parcoursrecord wordt gebroken. En natuurlijk kijken we ook met een schuin oog naar het wereldrecord. Gelopen in 2008 door een van de grootste atleten aller tijden... Haile Gabriel in Berlijn, 2-0-3-59. Het zou geweldig zijn als de lopers daarbij in de buurt zouden komen. Maar het zal heel moeilijk worden. De Abu Talib staat klaar. De lopers hebben eh, de gezichten al gespannen. Strak gespannen staan. Prachtig gezicht. De hazen die voorop lopen: ongeveer zeven hazen. Met als belangrijkste haas Sammy Kuitara. Dat is heel...